Het kankerverwekkende gif zat in vetten die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee- en varkensvoer raakt daardoor besmet, zegt de Duitse regering. De schade voor de veeboeren loopt in de miljoenen. Het vuur bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is nu definitief uit. De hele nacht en dag is de brandweer bezig geweest met nablussen. Intussen is het waterschap in het gebied begonnen met het opruimen van vervuild bluswater. In het slootwater zitten hoge concentraties, zeer schadelijke stoffen. De gemeente Moerdijk heeft een schademeldpunt ingesteld voor gedupeerden van de brand. Tot nu toe zijn ongeveer tien meldingen binnengekomen. De formatie in België is ruim 200 dagen na de verkiezingen weer terug bij af. Onderhandelaar van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. De Vlaamse en Waalse partijen kunnen zich niet vinden in een nota van van de Lanotte... waarin hij probeerde alle partijen tevreden te stellen. Het Amerikaanse leger gaat fors inkrimpen. Vanaf 2015 worden er 47.000 banen geschrapt. Dat is ingrijpender dan eerder was gepland. Volgens minister Gates is dat nodig... om de economie en de staatsbegroting weer op peil te krijgen. Tijdens de jaarwisseling zijn 173 incidenten gemeld... van geweld tegen politiemensen en hulpdiensten. Dat is de helft van het aantal van vorig jaar. Wel zijn er dit jaar meer mensen aangehouden, 177 tegen 108...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 Gaza Luna. Plex Bolmeijer. Goedenavond een hartelijk welkom. Um, mag ik even vragen of u veel actief bent op internet... binnen een van die sociale netwerken, de social networks... die ons leven steeds meer beheersen, He, Twitter. We hebben ook een account of Hives of Facebook, dat laatste vooral. Het lukt mij persoonlijk nog niet zo erg goed om mee te doen. Ik heb wel een Twitter-account, maar ik vergeet steeds om even te melden... wat ik meemaak. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met mij... Ik ben uh, van de oude stempel, hoor. mag ik best gerust denken nu. Maar goed, ik blijf mijn best doen, en zeker vanavond. Want ik heb iemand te gast die al die sociale netwerken gebruikt... om een heel bijzonder project tot stand te brengen... op een van de lelijkste plekken op aarde, Times Square in New York. En ik moet dus, al is het maar voor de duur van vanavond... die ene cartoon uit mijn hoofd zetten die ik laatst zag. Twee mensen die elkaar volgen via Twitter uh, komen elkaar tegen in het echt. Hé, hey, hallo. Vervolgens hebben ze niets, maar dan ook helemaal niets tegen elkaar te zeggen. En gaan dus ook maar weer meteen uit elkaar met de boodschap tot zo meteen op het internet. Virtueel is deze ontmoeting niet met mijn gast. Dus hoe zal dat aflopen? Virtueel is ook de voicemail niet. Er is één nieuw bericht. Goeiedag Lex, designer is hij. Jouw gast Justus Bruns, hij is inspirator ook. En vooral ook bedenker van goede ideeën. Ze die voor één dag alle advertenties op Times Square in New York... vervangen door kunstwerken. Nou, als hem dat nou inderdaad ook lukt, hè... welk kunstwerk krijgt dan wat hem betreft een ereplek daar op Times Square? Dat zou ik nou wel eens willen weten van hem. Maak er een uh, mooi gesprek van samen. Dat was heel spannend gisteravond. Nu is het vanavond. Justus Bruns, hartelijk welkom. Heb je daarover nagedacht? Wat je zelf eventueel zou willen laten zien op Times Square... Als het allemaal lukt? Dat, ik vind dat erg moeilijk om te beantwoorden. Omdat ik zelf gewoon heel erg geniet van kunst, uh, kunstenaars. En voornamelijk de spontaniteit. Ja. Dus uh, als een... Uh, uh, wat mij betreft is een kunstenaar net als een, als een kind. En die kijkt zeg maar naar dingen. Uh, en, en, en, en, en op zo'n manier dat, je, zeg maar, dat ze totaal niet rationeel bekeken worden. Dus als ik naar een stoel kijk, dan ga je erop zitten. En, en, en een kind kijkt er dan naar, had ik een hut van bouwen... of die kan ik scheef zetten en dan heb ik een boot. En, nou. en op die manier doen kunstenaars dat ook. Dus ik geloof eigenlijk, wat wij doen in dit moment... is we gooien onze website open voor iedereen, voor welke creatieveling dan ook. En die moeten ons dan verrassen. En die moeten dan laten zien hoe Artsquare in zich geheel er dan uitziet. Dus een kunstenaar bepaalt in zich geheel hoe... Times Square zonder een billboard, zonder reclame, als één groot kunstwerk eruit. Oh, want dat is hè, al die billboards op Times Square in New York. En het is daar een hekseketen van reclames. Echt ongelooflijk. Ja. Maar misschien dat we er zo erop terugkomen. <lacht> die moeten dus allemaal even leeg een schone lei. En dan is er één, gaan jullie uiteindelijk één kunstenaar nemen die al die billboards weer vult? Uh, ja, of, of het kan natuurlijk ook een groep zijn. Ja. Uh, wat we ook doen is, we proberen nu samen te werken met. Architecten die dus eigenlijk een soort wit doek maken van het gehele Times Square. Dit is dus natuurlijk ook veel neon-reclames, moet, het moet gewoon allemaal afgedekt worden. Hmm. En dan uh, dat de kunstenaars dan hun invulling daaraan geven. Maar en dan spreek je toch over kunstenaars als je ja, een groep Ja, klopt, is, maar... Het zou dus, maar Times Square is heel groot, hè, dus ja. het kan dus links, kan daar een, een, een okay. soort uh, expositie zijn en rechts. Want het, hmm. ik denk dat je ook moet samenwerken met curatoren. En mits dat het verschrikkelijk duur is en er weinig tijd is. Hm. Dan zou je natuurlijk zoveel mogelijk kunst teg ja. tegelijkertijd willen leren. Maar lopen. je hebt toch wel één kunstenaar die jou inspireert? Als je het niet zelf bent? Um, nou, ik, heb net, uh, toen, ik was net met mijn uh, collega Martin Hoorweg... die dus echt de kunstkenner is uh, van het team. Ik vind de kunst gewoon leuk en hij is <lacht> gewoon zelf kunstenaar. En tegelijkertijd ook bedrijfskundige. Hij heeft dus twee ja. beide kanten uh, gezien. En... Um, hij liep net een Duitse kunstenaar uh, zien. Edwin, uh, nou, waarschijnlijk zeg ik het verkeerd, Erwin Worst of zoiets. Ja, en die heeft... Uh nou ja, die, heeft allemaal, die had allemaal auto's bijvoorbeeld gemaakt die dan verbogen waren. Dus of dat een bocht in ja, rijden, maar dat zo. Of, of dat een auto die, uh... die. Is het ook in Amsterdam, heeft er eentje gestaan tegen ja, ja, zomer? Ja, zo'n Volkswagen busje. Ja, uh... ja, hij is vrij bekend. Hij heeft allemaal dingen gedaan. En, dat, en, en toen besefte ik ineens, nou dat is precies wat ik dus altijd als voorbeeld gebruik. Dus je kunt dus naar, dus naar dingen kijken zoals een kind ernaar kijkt. Omdat je denkt van, dat zie je alleen maar in je dromen. Ja. En hij doet dat dan. En dat hmm. is het leuk, omdat je dan op een verkeerde been wordt gezet. En dan ga je ook naar problemen op een andere manier kijken. Dus bijvoorbeeld stel als ik jou de opdracht zou geven... om een voertuig als in een auto te ontwerpen zonder vier wielen. Dan dat, dat dat krijg je waarschijnlijk een nieuwe oplossing. <laughs> Wat misschien okay, veel innovatiever is dan de nieuwe... In hoor. Ja. hoor. <laughs> Goed, Justus Bruns. Um, ontwerper, althans, je hebt je bachelor industrieel design... aan de TU in Delft. Industrieel ontwerper, daar gaat het over. Even de studie stopgezet. Je ontwerpt op websites en uh, ben nu met dat grote project bezig... TS, oftewel Times Square to Art Square. Die ene dag in 2012 moet het dan gebeuren... en daar zet je nu even alles op in. Ik weet dat je vanmorgen om vijf uur bent opgestaan. <laughs> nou, dat zijn dagen van de jonge generatie. is bepaald geen confetti-jonge uh, generatie. Je moeder is rechter, heb ik begrepen. Je vader werkt bij de Deutsche Bahn en je bent 22 jaar oud. Zit je ooit wel eens bij de open hart... Uh, bij mijn ouders wel, ja. Oh, die hebben een open hart? Ja. Yeah. Oh, well-to-do family in ieder geval. Ja, verwend. Ja. Ben je verwend? Yeah? Ja, ik, nou, verwend in de positieve... Ik denk wel dat ik... Ik, heb, uh, ik bedoel, verwend, ik, oh, nee, verwend klinkt heel erg negatief... maar ik bedoel gewoon, ik heb nooit zorgen moeten hebben. Ik vind het ook heel erg uh, vervelend altijd... Dat, dat, dat je zeg maar als... Uh, uh, uh, uh, ik probeer een ondernemer te zijn. Ik probeer het project zelf te doen. En ik ben deze zomer, toen ik voor de eerste keer naar New York ging kon ik ook bij pa en aankloppen van jongens, betaal mijn ticket. Maar dat... dat doen ze dan ook? Nee, ja, als ik heel erg zou zeuren en, en, en dan... Dan maar hij, zijn dat... het wel goede ouders, dan deugen ze wel. Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar ik, ik heb toen het ticket heb ik betaald door schilderijtjes te maken op karton... en die heb ik dan verkocht online, dus via Twitter en Facebook. En toen heb ik dus het geld bij elkaar okay. gekregen. Maar dan liefst liefste zou ik bijvoorbeeld zien dat mijn ouders bijvoorbeeld uh, zeggen van... joh, uh, als jij uh, mee met ons op vakantie wil... dan moet je dat zelf op een creatieve manier bij elkaar uh, ja, okay, ja. zien te verdienen of zoiets. Zo is het Maar ze zijn natuurlijk veel te lief. Ze zijn veel te lief. Ja, ja op die manier ben ik verwend. Dus nee, ik, maar goed, je hebt dus nooit echt grote problemen gehad. Maar dan snap ik nee, wel... klopt. Ja? Maar, nee, dan, dan, maar dan kan je ook zeggen dat de wereld een speeltuin is. Ja, zeker. Precies. Toch? Ja. Want ja. een zekere onschuld zit ja. daarbij... Denk ik ook, ja. Ik denk ook dat dat echt een enorme luxe is om zeg maar. Ja. Ik, heb, eh, ik vergelijk dat altijd de Grieken, die, die in de middeleeuwen waren er nauwelijks filosofen. En in de, in de, in die, uh, <tiek> in de tijd van uh, uh, Plato uh, was, er, was er gewoon heel veel brood en spelen, zeg ja. maar. Dat, dat wat wij eigenlijk nu ook hebben. Dus daardoor was er heel veel denktijd. En dit project, dat zit wat mij betreft een hele lange gedachte aan die waar gewoon veel. Uh, bier- en borrelnootjes. Ja, eens gaan kijken of zo maar te zeggen. Nou, we, we Omdat je dus die voor de druiven... Dan, <laughs> die, die gingen dan... <laughs> ja, dit is gist. We hebben ook wijn trouwens. Wil je, wil je wat drinken? Um, of een uh, biertje, weet je dat? Of houd je houdt uh, bij water? dat nou, uh, mag ook hoor. Ja, maar ik, heb, ik drink zo wel wat. Oké, okay, dat is goed. dat ja, nee. ja, hoeft het voor mij niet te doen. <laughs> maar, uh, maar ik bedoel, vroeg me ook af... zit je wel eens voor de open hart, zonder dan tegelijkertijd ook iets anders te doen? Te twitteren en te, en te, en te laptoppen en te, te bellen. Uh, is een boek lezen iets, zonder iets anders? Nee, dat, is, dat kan heel goed samen. Dat is iets van de oude wereld. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik bijna nooit lees. Dat is wel echt schandalig. Ja. Maar hm. dat... Um... Ik moet zeggen dat ik laatst. Ik, ik, ben, ik heb vroeger altijd al die Harry Potters gelezen. Ik, heb, ik had nog steeds het laatste boek niet gelezen. Ik heb nu in drie dagen uit. Okay, dat is niet literatuur ja, Nee, ja, Dat is wel fantasie. Het is natuurlijk niet de, van, uh, de nieuwe van Dis uh, van of whatever. Ja. Maar dat spelen van dat spelen? Weet je, ja. van, van het kind in, de, in het omschot. Ja. Is dat, denk jij, typerend voor jouw generatie? Of alleen voor Justus Bruns? Uh, ik denk wel dat mijn generatie steeds meer ontdekt dat geld en uh, tijd niet zo essentieel meer zijn. Dat het veel meer gaat om wat je nu op dit moment doet. En dat is leuk dat je daar waarde aan hecht. Hm. Daar heb, heb, ik... heb je geen toekomst. Hoe doe je? Nou ja, Ik bedoel het even letterlijk, niet dat je, dat is, dat, dat je geen, to dat er geen toekomst is voor jou, maar, maar dat je ja, ja. niet, dat je, je nee, bent niet bezig bent met de toekomst. Nee, ik denk, ik denk dat het grote probleem is van deze maatschappij is dat we de hele tijd geleid worden door een portemonnee. Dus dat we zeg maar altijd kijken hoe vol is onze portemonnee, oh hij is bijna leeg, we moeten harder gaan werken. En als je dan vol is, direct uitgeven uh, en zonder ook na te denken. En uh, waardoor we compleet geleid worden als een soort ezel met een wortel aan een hengel, weet je wel, die dan de hele tijd doorloopt zonder dat hij ooit die wortel te pakken krijgt. Dus dat we compleet geleid worden door het stal van uh, negatieve emoties, die dus uh, hebzucht en angst, dus angst om geld te verliezen en hebzucht om. Niet meer door te kunnen, uh, en dat, dat je steeds meer wil hebben. En ik denk eigenlijk dat het nu een beetje zo'n moment is. waarop we een soort, je een heel mooi Duits woord, dat heet Verdang, spaziergang. Dat is een wandeling die je doet na het eten. Yeah. En, en, en ik denk dat het mooi zou zijn om zeg maar, de wereld als in de mensen, de, de westen, mensen in het Westen, dan een soort verdankspaziergang te laten doen wat betreft hun portemonnee. Okay. En dan even zeg maar, voor de open haard te gaan zitten, nee, is, even niets te doen, ja. maar echt gewoon heel traag dingen te gaan doen. Gewoon echt gewoon puur op het basis van het feit: wat ik nu doe, is dat wie ik ben. En dat klinkt misschien niet heel erg abstract, maar. Nee. Het, het baseert het zich, het zich eigenlijk niet zo praktisch. afhankelijk meer zijn van ja. het oneindige consumeren en het produceren. Oké, okay, um, dat is een hele reden. Ja, ja. <lacht> sorry. Ja. <lacht> nee, ja. Nee, dan, sorry, ik vind het ja. geweldig dat je dat gewoon zo poneert. Um, en er ook in gelooft en er ook iets aan doet. Want je bent wel om vijf uur opgestaan, waarom was dat precies? Dus dat wil uh, niet zeggen dat je stil zit en niks Nou, ik, had ik ben uh, een ochtendmens. Dus ik was uh, gisteravond uh, laat uh, thuisgekomen en toen... Ik was naar, overigens naar een fantastisch leuk stuk geweest... van uh, uh, Lucifer, van uh, Joost, uh, op basis van Lo Joost van der Vondel... Van, met ja. Jan de Cler van Theaters Uit... Ja. Ah, maakt niet uit. Even links-elitaire ja. uh, meuk. Maar de, uh, daarna moest ik nog een filmpje editen... dat we gisteren hadden opgenomen. En dat filmpje was dus om geld binnen te zamelen vandaag. Dat hebben we ook gedaan. En het was nog niet geëdit. En ik moest dat dan vanmorgen doen. En ik wilde dan op tijd... Uh, ja. Bij Martin zijn is mijn collega. En toen hebben we dat in elkaar geknapt. Ja, en dat is een uh, filmpje. Want dat gaan we, even laten, dat kunnen we volgens mij even laten horen. Het is gebaseerd op een liedje. Dat bestaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Kunnen we dat hoe heet dat liedje? Wacht, die moet die even uitzitten. Geloof ik. Ja, die staat. Oh, wacht even, die moet uit. Ja. Um, hoe, de, heb, uh, dit is een uh, nummer. Um, I need a dollar. Dat is een oorspronkelijk nummer. En um, I Need a Dollar, kunnen jullie dat laten horen, dat liedje, het oorspronkelijke ja, liedje? misschien dat, dat, need, dat is, Dan weten we tenminste waar het over gaat. Dat, dat is zeg maar het oorspronkelijke nummer. En dat is een heel leuk op nummer. En dat is toevallig ook het nummer dat ik de hele tijd hoorde... toen ik in uh, New York was, de eerste keer. En dat is vrij toepasselijk op dit project. Ja. I Need a Dollar. Als we het niet kunnen vinden, dan slaan we... Ja, daar komt-ie. Hoop ik. Ja. Ja, dat is hem. Ja, dat is natuurlijk lekker... Uh... Ja. Van wie is het, weet je nog? Uh, het begint met een A en zijn tweede naam begint... Hallo, Black. Ja. Thank you. <laughs> Dan ben je wel vrolijk. En ja. waar, waar heeft zij een dollar vernoon? Oh, dus in New York heel veel van die zwervers die rondlopen... en die hele grappige verhalen vertellen en die dan de winter aankomt en dan willen ze wat geld daarvoor... en dan vertellen ze een heel goed verhaal met het idee van de krijging dollar wow. van jou. Dat vind ik ook alweer supergoed. Dus het is, meer, het is een beetje bagging, maar het is, het nou. is wel heel leuk. Nou, um, dat, dat is dus dat, dat, dat is, uh, waar het vandaan komt. Dus hebben jullie nu een eigen versie ja. voor je project... Hè? Om, om op Times Square al die billboards te vervangen door kunst. Ja. Maar je geld, je wel heb erbij heb geld zegt, voor nodig? Hoeveel geld heb je nodig? Nee, maar er moet wel erbij ja. zeggen dat, uh, dat geld dat we krijgen... dat wordt niet gespendeerd aan het opkopen van die billboards... Maar om het investeren, om het idee meer te verspreiden. Dus ja. om zeg maar gewoon materialen te kunnen. Uh, Kopen zoals printwerken om posters ja. op te hangen. Okay. Dus niet om onze vluchten te betalen of onze lekkere dinetjes. Nee, gewoon echt puur. Om van dat kleine beetje geld nog iets meer geld te maken. Meer, de, de rumor moet uh, spread yeah, Over de wereld. En daar, ja. wordt het dan en daar hebben we dus uh, we need a dollar van Oké, okay, En we wat need. krijg je dan? We need. We, in plaats van I need a dollar. We need to get the dollar. Nee, nee, dat is niet de oh. eh, shamtext hoor. Maar Kijk, dat is een, op op uh, de website van ja. TS en dan 2 es ts t T-S, AS. Dan kom je op dit filmpje terecht. Dat, Dat hebben ze helemaal zelf opgenomen, gisteren. In een huiskamertje, Studenten Studenten studentenkamertje. En dan staan ze een beetje gebogen op de microfoon. We need. Dollar, dollar is what we need. <tied> Goed <hè? tied> wordt het toch vrolijk? Helemaal ja. in elkaar knutselt dit. Met de middelen die je hebt als je denkt. En dan wordt het op de website gezet. Duurt een minuutje. Wie zingt dit? Uh, Lucky Westerveld. Dat is een dingetje van mij die heel goed kan zingen. Die, zit ook, die heeft ook voor Times Square heel veel dingetjes gedaan. En dan heb je de beatboxer, dat is uh, Warren Simon. Een dingetje doen. Hoe heet dat? Je moet wel... Nee, goed. Dit is, uh, dat kunt u dus vinden op die website. Misschien vinden we... Ja, je ook. kunt ook gewoon opzoeken op Times Square ja. Art. In Google tegenwoordig ja. komt onze link gewoon als eerste. Ja. Boven die van de subsite van Times Square zelf, die over kunst gaat. Okay. Maar uh, goed, sorry. Um, um, hoe, hoeveel geld... Hoeveel, hoeveel, dit dit is een geestig dat jij zegt, van, je moet niet vanuit je portemonnee leven. En je maakt een liedje dat gaat over... We need a dollar, a dollar, a dollar. Klopt, klopt. Ja, dat is ook een beetje verkeerd van ons geweest. Om in eerste instantie hebben wij uh, gedacht van ah, we gaan 24 miljoen verzamelen. En dan 24 miljoen dollar. Ja, dat is dus Times Square uh, per dag ongeveer. Ruw Om, geschat. Dat al die reclameborden... Ja. En dan zouden al dat dus geld... Voor één dus... dag. Voor één dag. Ja, Absoluut, ja, ja, of... ja. Nou, maar dat is wel echt heel ruw geschat. Dus, dit is wel echt op basis van... Uh, Lubure ja, okay. Wikipedia sites en zo. Ja, maar ja. uh, inclusief banners en whatever. Ja. Maar dat is dus, dus Times time Square voor één dag. En dan dachten we, nou ja, 24 miljoen mensen kun je makkelijk uh, vergaren op Facebook. Ja, Lady Gaga heeft er 10 miljoen fans. Dus wij kunnen, als we zorgen dat we net zo bekend worden als Lady Gaga... en we, ja. we zorgen dat we twee keer net zo... <laughs> dan hebben we misschien op een gegeven moment 10 miljoen vragen, we 10 miljoen 10 mensen... om 2,4 ja. dollar te doneren en hebben we 24 miljoen Zo, dat is het idee eigenlijk. Dat was het idee. Maar, toen, uh, maar dat is niet gelukt. Nee, dat, dat maakt er niet uit. Maar ik dacht gewoon van, nou, als je 24 miljoen dollar hebt... en je gaat dat investeren in een plek die al veel te veel geld heeft... Ja. dat is gewoon een waste of money. Ja, dat kun je veel beter investeren in uh, het opbouwen van... Uh, een, een, een, een, ja, gewoon mensen bijvoorbeeld bewuster maken van waar eten vandaan komt. Ja, of, uh, zou ik ook zeggen. Ja. Uh, yeah, dat, dat, dat, of tussen of, of, uh, um, die jongen die dit, dit, dit nummer zingt. Die, die homeless people, die die, die daar onderdak voor bieden... in plaats van dan tegen de ja. muur aan te gooien. Dus? Uh, dus toen, uh, ja, als je dus miljoenen mensen kunt bereiken... dan kun je ook zeggen tegen, tegen zo'n Times Square advertiser... zoals Coca-Cola of HSBC. Of Kodak heeft een hele grote, nou, dat ja. soort bedrijven ja. gro De grote dus, MTV, ja, ja, MTV. En dan zeg je gewoon tegen van... joh, we hebben hier 24 miljoen mensen... die in, voor één dag in plaats van jouw logo kunst willen zien... Dat zou toch lullig zijn om gewoon daar niet aan mee te doen. Ik bedoel, het zou, het, dat je 24 miljoen mensen moet teleurstellen. Dus ja. op die manier, op het creëren van een beweging, willen we dat doen. Dat betalen zij gewoon een dag door okay. en dan doen we dat. En deze dollars, die we dus nodig hebben, in totaal is het iets van 10.000 dollar, die investeren we in een campagne die we nu doen in New York. En dat is met allemaal uh, creatieve, kleine creatieve agentschappen. Hm. En die uh, gaan dan het, uh, het, het plan als een soort guerrilla in New York promoten. Er staat nog een ander filmpje op, Justus yeah. Bruns. Um, dat, waarbij jullie even uitleggen wat je wilt doen. En dat begint ook met dat, ik zet het ook even aan. Ik kan het horen, hoop ik, hè? Ja. We live in revolutionary times. Zo begint dat. Where we can reach millions in one day. You don't need a lot of power to change draait om de world a little bit. Dus dat is to impress, to inspire. Here is something we can do now. In dat teken staat jullie project. Het is eigenlijk een soort voorbeeld en dan gaat het nog door. en Dan zullen yeah. we het eventjes op pauze zetten. Wat, wat zachter zetten misschien. oh dat is helemaal uit. Oh. art can inspire. Yeah. Dus, maar daarachter zit dus het idee dat we in een soort van revolutie meemaken. Ja, klopt. Maar is dat niet... Is dat reëel voor jullie, voor jou en, ja, ik en, denk en, en dat je wel. team, of is dat een droom? Is dat een utopie? Ik denk dat het mooi, een... maar een utopie. Ik denk niet dat het een utopie is. Ik denk niet dat het utopie is dat je gewoon wel echt merkt dat je uh, dat je echt dingen gedaan kunt krijgen. Als ik nu zie dat we in een jaar tijd zijn we nu bezig, als ik zie wat we bereikt dat is echt ongelooflijk. En het is uh, en de revolutie komt met name van het feit dat je gewoon in staat bent tegenwoordig als je gewoon een vraag hebt aan iemand. dat je, en hoe belangrijk die persoon ook is, die is. tegenwoordig zijn mensen zo benaderbaar door Twitter en Facebook. je vraag kunt stellen en morgen zit je ermee aan de tafel en daarna realiseer je. Overkomt dat of komt jou dat ook? Nou ja, ja, ik ga ge geef een heel simpel voorbeeld. een beetje dicht bij huis. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van het management van Wende Snijders. En die belde mij van Goh. Wend heeft over je idee gehoord. Ze wil heel graag dat je daar haar voorstelling komt kijken. Hm. Wat je postadres is. Dus ik kreeg een kaarten. Hm. En uh, daarna heb ik uh, om drie uur s'nachts nog met haar aan de bar gehangen. En nu heb ik eind deze maand afspraak met haar om te kijken. We organiseren ook evenementen. Om te kijken of ze samen hm. een evenement kunnen opzetten. Zo, en Zo dat, gaat dat. Ja. En, uh, maar dat is. Omdat... En, en Amerika. bedoel, je moet ook de CEO's van. Uh... Die benaderen onszelf, uiteindelijk. Dat is grappig. Ja, wat hoop ik, je? Nee, dat, dat is dus dat het frappante. Is dat ik, dat zei ik net, dat er dus uh, vanmorgen, checkte ik ze mijn mailbox. Een mailtje van MTV, die dan zal standaard voor, als wij een filmpje voor hun maken. Gewoon een filmpje wat ik uh, altijd dan ja. maak voor uh, mijn studie of whatever. Dat die, gewoon een filmpje maken en dan krijgen we gewoon voor. Uh, 2000 dollar kregen we daaruit tijd op hun beeld wordt al, standaard. Dat is gewoon nu geregeld, zonder dat ik al iets heb moeten vragen. En uh, de... Uh... Ja, toch is dat bijzonder, vind ik. Dan je, dan, dan zit je dan te kijken? Ja, het Zo van de revolutie dan... begint nu toch een klein beetje te ritselen. Ja, ja precies. Ja dat, dat, dat. Het, het, het is, dat, dat inspireert ook de hele tijd dat het gewoon werkt. Dat het eenvoudig ja. is uiteindelijk. Ja. Even, even kijken. Ik zag het getalletje staan op jullie website. En dan gaan we even uh, iets van muziek laten horen. Even kijken op Home moet ik dan zitten, geloof ik. Um, je ziet ook wel banners op de website van TS2AS. Ja, Donate. Je staat nog op 3869 dollar. Yeah. En het moeten er 10.000 worden in zes dagen. Yeah. Nou, eens kijken of we de handje kunnen helpen. Uh, via deze uitzending. Dat is natuurlijk ook alweer aardig. <laughs> Toch? Ja, dat, dat doe je niet. Maar het is wel. We moeten moet, na ene bellen. Kijk of ze... Ik moet er wel uh, even bij zeggen. Ja. dat. Uh, we hebben zeg maar zelf ook nog op onze rekening. van 4000 euro staan. Dat ze omgerekend is omgerekend. van 5500 dollar of zo. Oh, je bent er al bijna. Ja. Nou, moeten we dat niet vanavond vol kunnen maken, jongens? Ja. We hebben iets van 150 dollar nog nodig. Ja. 150 <laughs> mensen nou, die vanavond. En, doen. en daarnaast is het ook zo dat. Het, uh, ja, dat is natuurlijk weer. Uh, wij hebben natuurlijk heel erg. op Amerika gericht. het systeem ja. dat wij gebruiken. is een, Amerikaans systeem, kunnen we Nederlanders weer ook gebruiken... alleen maar als je een creditcard hebt. En nu gebeurt het nogal veel dat niet veel mensen in Nederland... Okay. een creditcard hebben, is mijn zus ook heel erg kwaad over. Ja, ja, hoe, hoe, ja, precies. Dan moet je dus... Nou, maar je, we hebben we wel nu nog nu, op zoek naar iemand nee, die een creditcard heeft. Nee, maar dat heeft. maakt niet uit, want ja. we hebben nu wel een optie gemaakt... op de uh, one big button voor mensen die dus hm. geen creditcard hebben... Okay. om er nog braaf over te maken. Goed, Justus Bruns zorg. En krijgen ook iets terug, hoor. Het is niet zo dat het gewoon alleen maar betalen is. Nu? Wat krijg je terug? Dus nou, uh, we hebben dus net een evenement georganiseerd uh, in New York, één. En we hebben ook één in Amsterdam georganiseerd. We organiseren pre-parties. We lokale en internationale kunstenaars uitnodigen om te exposeren. Er is een live muziek ook bij. En uh, die doen we wereldwijd. We hebben er nu net tussen Amsterdam en New York. Nu wil ik dit jaar één in Budapest doen. En verder ook nog één in Berlijn. En nog één in Amsterdam. En waarschijnlijk ook een in Tokio hm. en in Tel Aviv. Justus Bruns zorgt ervoor dat de wereld weer wat leefbaarder wordt. Althans, zo zie ik het, hè? Speelster. Het klinkt bijna als een PVV-slog. Meen je dat nou? Leefbaarder. Oh ja, goed. Ja. Maar dat natuurlijk niet ze. speelsen? Dat bedoel ik dan. Le ja, ja. Ja? ja. Wie zorgt voor Justus Bruns. Of Nina Simone. Ja. <laughs> Shows. My baby will care for clothes My baby just care Please, Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's my heart, something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby is chaos. show Something he can't see Is something he can't see I wonder Simone, My Baby Cares for Me, dat is de lievelingsmuziek van Justus Bruns, 22 jaar. Ja. Nou, 23. 23? Ja, ik ben in december in 23 geworden. Gefeliciteerd. Ik had bijna niet eens gezegd dat, dat, dat het bijna niet verbeterd het is Natuurlijk veel te Amerikaans om dan maar 22 te blijven. Nee, maar, ja, dat maakt niet uit. Maar dit, dit, hier, hier, hier hou je van? Van deze muziek? Ja, ja ik kan, ik, dit is het meest geluisterde nummer in mijn. Ja? Ja, dit kan de, ik vind dat ik knap vind dat deze muziek, de meeste nummers, als je die 10.000 keer hebt geluisterd, kun je ze wel uitkotsen. Maar dit nummer is elke keer weer goed. Hm. Ja, ik, ik luister gewoon iets te veel jazzmuziek. Ik ben wat dat betreft echt aan de oude stempel. Vast ook weer bij die open hart en bij thuis. Ja. <laughs> U luistert naar Casaluna, het is half één. Um, we zijn een beetje bezig de wereld te veranderen. U kunt op onze website kijken via Casaluna ncv.nl um, Nou, waar zijn we? De wereld wil je verbeteren. Minder angst, minder hebzucht, meer speelsheid. En die kleine revolutie is al aan de gang, of kleine grote revolutie is aan de gang, omdat er een oneindige hoeveelheid meer mogelijkheden is om mensen met elkaar te verbinden. Nou, ja. er zijn die sociale netwerken uh, we spelen daar een enorme rol. Jij maakt er ook gebruik van. Um... Maar noem ik wel even verbeteren. Want is... Ja. Het, wordt altijd... het is natuurlijk fantastisch voor journalisten om elke keer weer over dat nieuwe social media ja. mensen verbinden te praten. En mensen denken daardoor ook altijd. Dan word je zo direct zo'n social media expert. Ja. En uh, het is gewoon iets dat in, ons, in het dagelijks leven zit van, uh, van mij en mijn generatiegenoten. Iedereen gebruikt Facebook, misschien sommigen ook Twitter. Het punt is met eigenlijk wat, het, wat, ik, wat mij opvalt, en dat had ik voornamelijk door... is dat al het goede dat we nu in dit project hebben... de meeste dingen komen uiteindelijk nog gewoon van, van heel goed... Vis, uh, dat, je, dat ik bijvoorbeeld goed gesprek heb met jou... dat je dat bijvoorbeeld een soort mm -hmm. uh, een vlam, uh, enthousiasme ziet opborrelen... dat je zegt, kom mee met een team, dat gebeurt toch gewoon echt allemaal offline... En online is het gewoon, de sociale media zoals Facebook en Twitter helpt echt met name gewoon om snel contact te leggen. Snel mensen te vragen: Doe mee, kun je om zeven uur hier zijn? Ja, hop. En dan in één keer veel mensen het is dat een middel, laten weten. Het is een middel, niet een einddoel. Precies. En het wordt altijd, veel journalisten vinden het heel erg leuk altijd omdat, uh, om dat te doen alsof dit zeg maar nooit had kunnen gebeuren zonder sociale media. Ik denk dat wel, maar dan had het veel langzamer ja. geduurd. En is dat, zou dat ook voor Mark Zuckerberg, um, de oprichter van Facebook, zo zijn? Uh, prominent in beeld gebracht in de Hollywoodfilm, The Social Network. Um, hij, als hij gisteren stond in de NRC, misschien heb je dat gezien... dat zijn bedrijfje Facebook misschien wel naar de beurs gaat. Ja, klopt. En, en dan zou het een leven. waarde hebben van die jongen... die gewoon als student op Harvard op zijn kamer met een paar vrienden begonnen is. Misschien wel zoals jij ook ja. in, in Delft dat gedaan hebt om Facebook in te richten. Dat bedrijfje wordt nu op een waarde geschat van 51 50 miljard. 51 miljard. Dus als, de, als die naar de beurs ja. gaat, is die jongen de jongste miljardair ter wereld. Klopt. Waar zou het Mark Zuckerberg om gaan, denk je? Is, is daar ook dat social netwerk een middel... of is dat wel degelijk het einddoel, namelijk gewoon uiteindelijk toch weer gewoon cashen? Interessante uh, vraag. Uh, ik denk dat het in zijn geval zeker niet om het, in, in, in, in het tweede gaat om het cashen. Ik denk dat je daar gewoon ziet. En dat je gewoon kikt op, op, op wat er eigenlijk niet moog, allemaal ja, mogelijk is. Voor het mogelijke. En ja. dat vond ik ook heel erg mooi in die film vorige. Er nou, zit ja. daar echt een soort... Wow, als je, dat hij ontdekt ook dat je dus met relatiestatus. Dus dat meer mensen daar gebruik van gaan maken. Van. Ja. Nou, Dat hij dat dan ontdekt dat je dan meer gebruikers kunt hebben. En dat is ook, uh, uh, ja, ook een vorm van macht op een of andere manier. He. Dus hij ik, ik kan gewoon ook... Precies nu alle. Da en dat is ook heel erg uh, schrijnend vind ik aan Facebook. En gelukkig is er ook een alternatief. Dat heet de uh, Diaspora. Dat is nu in ook een open source versie van mm -hmm. Facebook, die dus rekening houdt met je privacy enzovoort. Facebook houdt al die data gesloten en verkoopt ze aan bedrijven. Waardoor je zeg maar uh, um, op een gegeven moment ook niet meer weet van, uh, dat het steeds moeilijker wordt om dat te beschermen op een of andere manier. En de, dus. Uh, het steeds meer gaat naar een richting van uh, controle en marktonderzoek. Daar zitten die de grote maker... bedrijven erin, ja, die, die, die, die miljoenen is niet voorzichtig investeren. dat, uh, dat uh, Goldman Sachs iets van 450 miljoen ja. dollar uh, leent. Investeert. Ja, dat is ongelooflijk. Maar zie jij daar dan als knaap van 23 dus ook daar de bezwaren van? Dat je daar toch ook voorzichtiger van wordt? Ik, ik, ik uh, nee, ik, ik, ik, bijvoorbeeld we hebben met uh, uh, de jurist die zeg maar, ons helpt met Times Square to Art Square. Helpt uh, is een enorme open source freak. Dus het gaat hem alleen maar om delen. Mm. En hij geeft daarbij het schijnende voorbeeld dat mensen in, in Bangladesh... bijvoorbeeld door patenten en copyrights niet toegang hebben tot kennis. Waardoor dat er gewoon mm. Einsteins verloren gaan. En uh, ik geloof ook heel erg in het kwestie van delen, alles opengooien... Mm. dat er toegang is, ook met dit project wil elke... Mogelijkheid scheppen dat iedereen mee kan doen en ook mee gebruik kan maken van de data die wij binnenhalen. Bijvoorbeeld een bedrijf. Ja, nee, maar goed, maar daar heb je dan ook. Is, zit er dus ook kritiek in op de manier waarop Zuckerberg de, de, dat doet met Facebook? Ja, zeker. En ik zou het niets liever vinden om dan zodra zeg maar, Diaspora uit is, dat is dus een open source versie van ja. Facebook, die dus alleen maar op basis van donaties, net zoals Wikipedia werkt, op basis van donaties en draait op servers bij mensen thuis, bij gebruikers thuis en niet in één cent... Dus dat, dat is heel erg uh, van uh, bottom-up. En um, die, daar zou ik veel sneller de switch naar willen maken... om dat open internet te beschermen. Puur omdat dat gewoon essentieel is... Dat, mensen, dat niet grote bedrijven invloed gaan hebben op wat wij kijken. Want dat is nou juist de kracht van het internet. Dus wij maken hier een filmpje. En misschien wordt het wel een wereldhit. Je kunt heel makkelijk van ieder ventje groot worden. Dat heeft uh, Zuckerberg ook aangetoond. vind ik fantastisch. Maar hij moet het niet gaan afsnijden voor anderen die dat idee hm. ook en Dat hebben. doet hij, dat doet hij wel. Nee, ik Nee, ik denk Wat? niet dat het 100% zuiver is, maar ik denk wel dat dat er op een of andere manier niet de ruimte is voor dat hm. dat het niet het is niet mogelijk en dat zei de oprichter van Facebook ook. Hoe heet hij? Tim Belski volgens mij. Uh, nee nee niet nee, ja, goed. Ja, maakt niet uit. Hij heet in ieder geval Tim met zijn voornaam. Maar die zei ook dat Facebook enerzijds niet 100% het internet uh, voldoet aan de standaarden waarop het internet hm. gemaakt is. En het internet maar is wat gemaakt... is dan het motief van Zuckerberg? Als je zegt van hij wil niet cashen, maar waarom doet hij dat dan wel? En um, uiteindelijk toch, want daar gaat het nu over. Goldman Sachs investeert alleen maar 450 miljoen als daar een groot commercieel belang ja, achter klopt. zit. En dat kan alleen maar zijn dat al die gegevens die mensen he, uh, ja. vanuit zichzelf, privé, ja. over zichzelf op het ja. internet zetten. Binnen Facebook voor iedereen toegankelijk. Dat dat het... gebruikt kan gaan worden ja, door klopt. de grote commerciële bedrijven. Nou ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is... We moeten opletten dat we niet heel erg kort door de bocht gaan. Want het is nou, natuurlijk... het liefst wel. Hoe uh, korter, hoe <laughs> beter. Ja, uh, uh, dat is mijn motto. Uh, ja, dat klopt. Het is een vriend van mij zei ook... Uh, je moet uh, uh, soms uh, zwart en wit praten om het grijs te duiden. Mm -hmm. Dat is wel, wel grappig. <laughs> uh, maar de, uh, concreet denk ik... Dat die bedrijven, uh, dat met name iemand zoals Zuckerberg... gewoon echt doet wat hij leuk vindt. Ja, ja. En dat het hem echt niet gaat. Uh, hij zit goed, soms goed. gewoon nog een beetje te programmeren... achter zijn computer aan Facebook. Dus hij <laughs> blijft gewoon een nerd. <laughs> ja. En, en dat, is, dat is leuk. Maar het is natuurlijk ook Sorry. zo dat hij heel erg merkt... dat hij gewoon echt heel erg machtig is. Ja. En dat is opwindend. Ja, en en dat opwindend, toch? En verslavend ook. Zou jij dit ook kunnen ondergaan, denk jij? Als het nou lukt met... Uh, uh, scared, ik, ik denk dat ik heel erg blij ben... dat als ik bijvoorbeeld een spreekbeurt heb gehouden... voor 400 man en dan thuis kom in mijn studentenhuis... dat ze zeggen dat de afwas er nog staat. En dat ik dan de afwas moet gaan doen. Je bent echt goed opgevoed, zeg. Nee, dat je in ieder geval geconfronteerd wordt met, uh, met... dat je naar beneden getrokken wordt. Dat is het belangrijkste, denk ik. Dat mensen je kunnen bekritiseren. Dat is echt essentieel. Nog één ding over de privacy. Uh, in het... Artikel van Time, waarin yeah. Mark Zuckerberg, deze jonge student van 26 inmiddels, volgens mij Person of the Year is genoemd. Mm -hmm. wordt het, dat is een goed stuk. Heel anders dan die film, de Social Network. Maar de CEO van Google wordt daar geciteerd, Eric Smit. Um, if you have something that you don't want anyone to know... maybe you shouldn't be doing it in the first place. Ja. Dat dus heb ik je al eerder nog, gehoord. Als je überhaupt nog een geheim hebt, of iets waarvan je wilt... Nou, dat mogen andere mensen weten... Dan moet je het ook maar niet gedaan hebben. Ja, dat vind ik een verschrikkelijk standpunt. Ja? Omdat je dus, iedereen heeft wel eens een wijntje te veel op en heeft dan iets verkeerd gedaan. En ja. ik denk niet dat je. Uh, ik, vind dat, ik vind dat ook echt uh, wel beangstig. Zeg maar enige, anderzijds stelt me ook weer gerust uh, van uh, Google: is dat je al was op een gegeven moment documentaire. En een van de founders uh, van Google, ja. ik weet niet meer welke van de twee het was, die zei toen. Die komt uit die Sovjet-Unie. En die zijn volgens mij zijn ze ook om die reden uit China gegaan, dat hij zo'n schijt had aan die propaganda. Die daar heerst, die invloed. Dus ik denk nooit dat zij, zeg maar, zo'n zo soort uh, uh, de kant op zullen gaan. Dat ze bijvoorbeeld een Wikileaks zullen uh -huh. zullen bannen of uh, van hun registers. Het zou echt een, een ramp zijn als dat zou gebeuren. Maar uh, in het geval, ik denk, denk dat in het geval van Google het nog wel meevalt. Maar ik vind die uitspraak vond ik echt wel heel erg. Uh, Alsof mensen geen geheimen meer zouden mogen hebben. Ook niet, ja. over, niet alleen over slechte geheimen. Ja, je kunt maar ook toch ook mensen maken gewoon uit. fouten. En wat ja, je maar, hier eigenlijk zegt, je, zult, je mag eigenlijk geen fouten maken. Nou, je mag eigenlijk niks voor jezelf meer houden. Of het nou goed is of, of slecht. Of Klopt. dat überhaupt. Ja. Dat wat je in, ik denk, ik heb een mensbeeld waarvan ik denk dat een deel van mensen moet ook onbesproken blijven. Of geheim of ja. raadselachtig. En, en, en niet onder woorden te vatten. Dat, dat is wat voor mij, in mijn optiek, voor een deel mensen uitmaakt ook. Ja. Is dat voor jou ook zo? Of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je. Maar ik denk wel dat je aan de andere kant. Uh, wat ja. hij waarschijnlijk bedoelt, is natuurlijk ook heel erg uit de context getrokken, waarschijnlijk deze quote. Ik nou, weet... dit ligt. Ja, waarschijnlijk ja, natuurlijk. Eh, eh, ja, natuurlijk... Maar goed, het is wel. Ik ben, nou, het, het, jouw standpunt is in ieder geval duidelijk. Maar, nou, het is wel essentieel dat gewoon wanneer je. zeg maar aan het twitteren bent. en je zegt: ja, ik ben nu gewoon heel hard in de kroeg aan het zuipen. en je meldt je de volgende ja. dag ziek. Ja, dat is gewoon dom, vind ik. Dat vind ik ook. Nog één ding. Um, nog wel één ding. <laughs> dat is niet, natuurlijk niet nog één ding, maar ik zie dat, het, uh, dat wij nog vijf minuten hebben, Justus, Bruns. Um, kunst. Het moet kunst zijn daar in New York. Ja. In die stad die daar ja. helemaal niet op zit te wachten. Want die... Is het zo? Dat is een kunststad, hoor, New York. En het grappige ja, maar is dat zelfs... niet op Times Square, volgens mij. Daar, dat, daar, als, als je alleen al aan de reclame daar 24 miljoen dollar spendeert per dag... Ja, maar, uh, luister, dan, dan gaat het de, er toch over andere dingen dan nee, over? Nee, maar de gemiddelde New Yorker die ziet zoals de gemiddelde Amsterdammer Damrak ziet. Dus Damrak, daar wil de gemiddelde Amsterdammer liever een bom op gooien. Zo ziet de gemiddelde New Yorker dat ook. New York is heel erg creatief, ondernemend... en heeft echt het scheidhekel aan dat Times Square. Mm. En ik kreeg echt persoonlijke e-mails van mensen die zeiden van... Ik wil echt dat dit weggaat. Ja. En, en men vindt dit plan ook veel in het New York, sir. Ja, ja, juist. Okay. Dan, uh, thanks, dus uh, wat, maar wat heb, wat heb je dan zelf met kunst? Want we leven natuurlijk in, het, in Nederland... Is, is het kunst zo'n beetje in een, in een soort verdomhoekje, zo langzamerhand. Ja, maar dat komt omdat heel weinig mensen geconfronteerd worden met kunst. Het punt is ook dat de mensen die dat dan gaan zeggen... dat kunst niet nodig zijn, mensen die nooit een museum ja. zoeken. Er is wel een heel groot aanbod aan kunst. Ja, dit is een groot aanbod, maar je moet nog steeds wel 15 euro betalen om drie schilderijen te zien achter de gesloten deur. En wat ik doe met dit project, of wat wij doen met dit project, is dat we de zeg maar mogelijkheid geven om het openbaar, om het open te trekken, om het toegankelijk te maken, om feesten te organiseren wereldwijd waarbij lokale internationale kunstenaars zijn. En, en, en waarom kunst? Waarom is kunst zo belangrijk voor jou? Heb jij, heb jij cruciale ervaringen met een kunstwerk gehad waardoor dat voor jou. <laughs> nee, maar dat, dat, dat, of, uh, wat is dat dan precies? Nee, ik denk, ik denk niet. Uh, ik denk wel dat ik elke keer als ik weer geconfronteerd word met theater of uh, met een kunstwerk, dat ik zoiets heb, uh, daar heb ik nog nooit, nog nooit aan gedacht, dat je zo'n oja oh moment hebt. En dat oja oh moment, dat creëert zeg maar meerdere uh, prikkels, waardoor je zeg maar meer ideeën hebt naar anderen, hm. met een positievere blik naar problemen gaat kijken. Nou, dat is misschien heel erg persoonlijk, maar ik denk, ik hoop heel erg dat andere mensen dat ook hebben. Hm. Dat is een quote van, van een zin van Oscar Wilde. En die zei... We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Hm. En uh, ik denk dat, dat kunst heel erg goed in staat is... om meer mensen naar de sterren te laten kijken. Dus dat, dat hoop ik dan ook bij dit project uh, te doen op grotere schaal. En als jij... Zit daar dan ook nog een soort droom achter... die wel over de toekomst gaat? Uh, dat je zegt van... ja, je moet niet vanuit je portemonnee... waar je mee begonnen, je moet niet ja. vanuit je portemonnee leven... maar eigenlijk... Weer als een kind leren spelen in ja, de wereld. Ja. Um, geloof je ook dat dat, uit, dat dat een fase zal zijn in de ontwikkeling van de mensheid... waar we naartoe kunnen gaan en misschien zullen gaan? Ik, eh, weet, ik geloof dat het in de westerse maatschappij verloren is gegaan. Ik geloof dat in heel veel landen dat er nog is. Het geloof erin, bedoel je? Ja, ik of... geloof gewoon dat mensen gewoon eigenlijk leven van dag tot dag. Ja, maar dat is vaak uit armoede. Ja, dat maar het gaat er niet zoveel om of dat mensen heel erg arm zijn. Uh, het gaat er gewoon veel meer om mensen gelukkig zijn. Ik bedoel, je kunt ook niet veel geld hebben, maar wel echt gewoon uh, zeggen van... ja, maar ik geniet wel van mijn leven. Ik, gewoon, ik ken genoeg mensen die heel veel geld hebben, maar echt totaal niet gelukkig zijn. En, dat is eigenlijk, en, dan, en dan is het misschien soms beter gewoon alles te verkopen en gewoon maar opnieuw te beginnen. Ja, dat in dat opzicht is dat, is dat plan van Times Square to Art Square... natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Een heleboel leeghalen halen en er een droom neerzetten... Ja. die misschien nergens over gaat, maar wel speels is. En niks kost. Of, nou ja, eigenlijk niks kost. Weet je. Nee, en um, als het nou mislukt? Ik denk niet dat het gaat mislukken. Als het mislukt? Dat maakt niet uit. Ben je dan, uit, want... dan je, je, je, je hele visie nee, zou... kwijt? Nee, zeker niet. Ik denk dat ik op dit moment zelfs zou, zou ik zeggen... zou iemand mij nu verbieden met een uh, pistool op mijn hoofd verbieden... om ermee door te gaan. Dan uh, heb ik al zoveel mooie dingen meegemaakt hiervoor... dat ik zeg, nou ja, dan doe ik wel iets anders. En dat is uh, heel grappig. Met een vriend van mij doet een project in Les Wasaux de Merde. En het idee daarvan, dat heet Scheidvogels in het Frans. En wat wij eigenlijk doen, is eigenlijk de hele design... Uh, wereld een beetje op zijn kop zetten met grappige filmpjes. En je bent ontwerper, je bent ja. designer. Ja. Dus je neemt jezelf ook op de hak. Ja, als het, precies. Als ik, maak me, ik maak mezelf ook belachelijk. hoop Gelukkig, maar... Nou, dat, daar was in, dit, in deze drie kwartier... geen enkele reden voor, Justus Bruns. Oh. <laughs> ik stort een dollar. Oké. Okay. Op uh, Times Square to Arts Square. En ik hoop dat er veel meer bijkomen. En ik, wens, ik, ik hoop van harte dat het je lukt. Ik zou het geweldig vinden. Ja. Dank je wel. Dank je. Ja, ga lekker slapen. Of moet je nou weer een filmpje afmonteren? <laughs> Laten we doorpraten zometeen na het hoorspel van de VPRO... over Radio Bergrijk over um, social networks. Doet u, doet, zit u veel op Facebook en Twitter? 0800-1121. Laten wij een netwerkje oprichten. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart.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 Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Uh, dames en heren, uh, hartelijk welkom bij uh, Radio Bergijk. Uh, moet uh, mij even verexcuseren voor, voor gisteren. Het is dus, uh, natuurlijk. Uh, dan uh, reken ik ook mezelf aan, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat uh, al na drie uitzendingen weer, uh, dat we normaal uh, weer in de uitzendingen zijn. Ja. Uh, even ontspoorde tussen Peer van Eersel en mij. En dat is het op zich misschien niet zo erg. Maar het is natuurlijk wel voor u als luisteraar heel vervelend dat dat dan in de uitzending gebeurt. U heeft natuurlijk ook wel wat beters te doen dan daar... Uh... Twee uh, radiopresentatoren te luisteren die uh, ja, op een of andere manier een dag met lange tenen hebben. Ja, dat is ook van mij, van Pierre van een excuus voor alle luisteraars. Ik denk gewoon dat het was de stress van, van, van bijna twee maanden ondergedoken te hebben gezeten. En dan weer opeens weer in de volle stress van, van, van de radiouitzendingen. En in de volle stress van weer tegenover elkaar te zitten. En dat je ook weer met mekaars dilettantisme te, te, te maken hebt. Ik ben blij dat je zegt mekaars dilettantisme. Ik weet niet precies wat het betekent. Nou, in ieder geval, uh, ongetwijfeld heeft de, de stress, zoals uh, Peer dat net zegt, uh, een rolletje gespeeld. En uh, nogmaals dus... Maar goed, we gaan beginnen. We gaan niet meer door elkaar heen aankondigen. We gaan gewoon beginnen. Ja, en waar gaan we mee beginnen? Bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws. Goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eerstel met Bedrijfsnieuws. U kent allemaal natuurlijk het gezellige Bruna Postagentschap in Bergijk. En daar wordt natuurlijk gerund door die enthousiaste ondernemer Neeskens. En die zoeken een enthousiaste collega. Dus als je wil, wil werken in een postagentschap, als dat altijd al je droom is geweest... sommige mensen willen brandweerman worden, andere mensen politieagent. Maar er zijn ook kinderen die weten vanaf hun zesde... ik wil werken in een Bruna Postagentschap dat is dan een droom, en die kan nu verwezenlijkt worden... Ga solliciteren bij het Bruna-Postagentschap in Bergijk, aan Hof 19. Die hebben ook een, een bedrijfskundige innovatie ingevoerd. Die geven nu ook uh, zegeltjes op staatsloten. Dus dat is uh, heel erg mooi. Na, naast de zeer uitgebreide collectie wenskaarten, krasloten en telefoonkaarten... verkopen ze ook staatsloten en ook daarop geven ze nu zegeltjes... Dat Is al bekend wat je voor die zegeltjes uh, kunt krijgen uiteindelijk? Staatsloten. Dus je koopt een staatslot, krijg je zegeltjes? Geen half zegeltje. Ja. Bij één staatslot, dus een, een half... vijfde, bij een vijfde staatslot... krijg, krijg je, je een, een tiende zegeltje. Ja. En bij een heel staatslot krijg je een half, half zegeltje. zegeltje. En als je 24.000 hele zegeltjes bij elkaar hebt... krijg, krijg je, je één vijfde staatslot. Maar daar krijg je dan geen zegeltje bij. Dan krijg je niet Want dat dan tiende... zou het te gek worden. Dan krijg je niet dat tiende zegeltje... Nee. Als extra bonus om een, aan te moedigen voor een nieuwe volle spaarkaart met nee, 24.000 zegels. Nee, want de heer Neeskes is natuurlijk een ondernemer die niet van gisteren is. Nee. Dus je moet 24.000 hele zegeltjes gespaard hebben. Ja, dat zijn dus 48.000. 1000 hele staatsloten aan ja. 50 euro. Dat is alleen op de superloten, hè. Met jackpot. Ja, en dat is dan, je moet de spaarkaart, is hoe lang geldig? Twee maanden? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij is twee jaar geldig. Oh, twee jaar. Ja, nee, hij is wel twee jaar geldig. Oh, ja. Maar je moet dus 48.000 maal 50 euro ja. hebben uitgegeven. Dan krijg je maar liefst De, één vijfde staatslot. Dus volgens mij is dat als je 2 miljoen euro aan staatsloten hebt uitgegeven... ...krijg je één gratis staatslot. Een vijfde. Een vijfde, ja. O, voor we misverstanden krijgen. Ja. En dan dus niet zeggen... ...en dan krijg ik daar dan ook nu weer een, een tiende zegeltje voor... Want dat is dus uh, niet de bedoeling. De, nou, nieuwe de kans dat hij achter zijn toonbank vandaan komt. En, je eventjes... knuppel, en dan zegt hij, uh, en nou roep ik mijn winkel uit. Ja, want meneer Neeskens is natuurlijk niet in de business gegaan... om zich helemaal kaal te laten plukken door... Uh, Aan zegeltjes. De, door de bijrijkenaren. Precies. Maar het is wel weer natuurlijk een enorme uh, publiekstrekker... dat hij nu halve zegeltjes geeft bij staatsloten. Ja. Bravo. Okay. Dames en heren, we gaan vandaag eens een keer uh, wat tijd besteden aan voeding. Dat is natuurlijk ook uh, iets wat we allemaal uh, dagelijks uh, mee te maken hebben. Dus... Uh, Eigenlijk raar dat we het daar zo weinig over gehad hebben tot nu toe. Maar daar komt uh, verandering in vandaag. We hebben in de studio uh, te gast mevrouw van der Haag Scholten. Die is uh, vertegenwoordigster van uh, levensmiddelhandel. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. En u gaat... Uh, u heeft dan allemaal wat spulletjes bij u, uh, ja, ik. heb wat schitterend uh, fruit meegenomen. Ja, en u gaat uh, onder andere ons een, een eenvoudig... maar heerlijk uh, appelgerecht uh, recept uh, ja. geven, hè? Dat heet uh, Appeltjes onder de deken. Appeltjes onder de deken. Ja, ja. Nou, ik ben erg benieuwd. Ja. Uh, wat hebben we daarvoor nodig? Wat, wat we nodig hebben is een uh, biologische goudremet. Ja. Of een andere stevige appel, als die maar stevig is. Hè? Dat die niet uh, sponsig wordt of gaat uitlekken. Uh, Want daar heeft er niks aan. Het wordt appelsap of nee, appelmoes. Nee. Maar het gaat om een stevige appel. Ja. Hè, dat heb je nodig? Eén persoon Ja. Uh, wat rozijnen, amandelen kaneel. Dat is voor de vulling. Ja. En we hebben nodig als attribuut wat ik hier heb. Wat is dit? Geen idee. Dat is een soort is, boor. Precies, dat is een appelboor. Oh. Dan kun je maar, het uh, klokhuis ermee... Zal ik meteen even, even, zal ik even demonstreren? Klokhuis? Ja, dan ga ik het klokhuis er zo... Uit. Oh, Die is denk ik ook nog niet helemaal... Even een rijpappel. Rijp, rijp, maar daar zit een klokkenhuis in. Een, ja, een klokhuis. is dus niet klokkenhuis... Dus... Wacht even, ik zat zo te kijken, eventjes, maar heb is ga... kracht voor nodig. Je zet nu kracht ja, op die appelboor. Ja precies, dat is misschien wel goed voor de luisteraar. Je zet de appel maar vast op het aanrecht. Zodat hij niet weg kan schieten? Zodat precies, want dan schamp je ook met zo'n appelboor, zeg maar, langs je hand. En dat, ik Mag ik heb... eens voelen hoe scherp die appelboor is? Ja, pas op, hier die... oh, ja. dat is fijn. Oh, ja, je moet door zo'n appel heen, hè? Dat, uh, Goed, dus je zet die, die appel vast op het aanrecht. Ja. Dat is wel handig als er een spijker in het aanrecht zit waar je hem dan op kan spiezen. Ja. Dus dat, die vat, dat je gewoon vast in de keuken hebt... als je vaak appeltjes onder het deken wil maken, hoor. anders is dat niet nodig. Nee. Dan ga je met die boor... Zo ga ik nu even nemen, Zo, dom, dan ga ik ze er erheen. jongen jongen. Zo, dan trek ik de boor weer terug. Ja. En kijk eens, wat Waar? zit er in die boor? Uh, uh, klokkenhuis. Het klokhuis het is niet klokkenhuis, het is klokhuis. Het zit klokhuis in de boor. Die kun je oh, ja. er later uithalen of nu meteen. En die ik. appel heeft nu een mooi een rond gat. gaatje. Ach. Ach. Ja, Kijk, ja. kan ik zo erin kijken? <laughs> <laughs> ik zie uw <je> oog. <laughs> Dat is een hele Wat gekke schitteren? soort pijl als je ja, er twee ja. hebt. Ja, ja. Nou, ik, ik ga er zo nog een maken, dus dan uh, kunnen we er een geintje mee uithalen. Ja. Maar goed, nu even voor de luisteraars verder. Ja. Nu pak ik het bakje waar die in komt. Een klein bakje, zet ik hem zo erin. Nou gaat die vulling erin. Die frot je eigenlijk in die... In die... Die buis die is ontstaan door die appelboor. Precies. Die, dat... die, die rozijnen moet je ekkers laten wellen. Ah. En dat kan alles zijn. Dat kan er iets met alcohol zijn, maar dat kan ook ja, zonder Ja, daar gaan we vanuit. In in dat in in in in van in in in dus kunnen ook boeren, we wel jongens of zo. Dan meng je dan met amandelen. Die snijden, dan ga ik nu even de amandelen snijden. Normaal doe ik dat met een rasp, maar dat heb ik hier niet. Dus ik ga nu één voor één die amandels in stukjes snijden. Nou, nou ik hier. Dat, dat is u, dat zo. Heeft dat in tevoren al uh, gedaan? Zo. Zo. zo is wat genoeg. Ja. Oké, okay, nou dan door. in dit geval dan één amandel in stukjes dan erin. En dan wat suiker erbij. Ja. En nou, nou komt het hele, hele gekke eigenlijk. Dat, die, kijk, ik maak natuurlijk geen, door, geen doorsneren gerechten. Ik nee. maak altijd iets apart. Oh. Dus wat ik nu doe, ik pak hier een uh, pak vanillevla. Dat is biologische ja. vanillevla. Dus die is wat dikker en wat witter. Ja. Maar lekkerder. Die schenk ik er nu... Oh, oh dat is oh, een beetje te veel. Uit. Wacht even wat Zou terug. Ik... Zou ik zou ik ondertussen even uw appelboor vastboog houden? Ja, alsjeblieft. Ja, even, kijk. Zo, nou zit zit zeg, Kijk, dit is dan zeg maar het dekentje. De vla. Ja, en kijk, als ik de vla nog even optil, dan zie je nog even zo liggen de, de appel. Je moet je gewoon met je handen in de vla en dan eronder. Nee, dat, dat hoeft niet, maar ik wou, dat zei ik even om te laten zien hoe het in elkaar uh, staat. Ja, ja. Dus dit is het... Dit is, oh, ik moet even mijn handen afvegen. Ja, liever ah, ja. niet aan de tafel, kijk, dank u wel. Ah, ja, maar... Kijk, Toon, Toon, in dienst deel wij zo'n spelletje ermee. Met, net als met een mes. Dan spreid je je vingers en dan ga je ja. heel snel met die appelboord tussen je vingers op tafel. Ik kan dat heel snel. Nou, doe eens dan. Kijk, zo. Ik... Och, u ik... Ja, maar door, hoor. Ja. Ik kan dit heel nou, goed. Nou, ik kan dit dan... Uh... Kijk, Toon. Ja, maar dat vindt dan toch heel vervelend, om mijn appelboord dan... Ja. Mag ik dan misschien mijn nee, appelboord maar... terug? Laat hem nou even. Laat hem nou ook eens even Kijk, kijk, kijk, leps, kijk, zo snel, ja. kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk oh. ah, ook die Meer. man, die man die zit onder het ah! Oh, oh. De boor zit in jou, ja, oh. in oh, de hand. Hij oh, oh. zit in de tafel. Hij zit oh. vast aan de tafel. Die... Hij zit vast aan de tafel. Bak slaak maak je wakker. Ah, gok! Trek trek hem eruit. Ja. Blijf hem af. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Trek oh. hem er dan uit. Nee, die moet Au! komen. au! doe dan wat. Ja, maar wat moet ik doen? Ah, oh, oh. nee, blijf hem af. Doe dan wat! Ja, wat moet ik doen? Ik trek hem eruit. Ja, Eén, trek hem eruit. Trek hem eruit. Oh, moet je kijken? O, ik kan dwars door die hand heen kijken. Hey, dat is een gekke oog. bril. Zie, Als zie je hem Als... omhoog? schitterend. Ah, dat vind ik schitterend, ja. Als je dat met je andere hand doet, dan kun je een hele gekke bril maken met je hand. god, de eerste Dat Tijd, jij bent door met je Zet het geheel in een goed voorverwarmde oven voor ongeveer een half uur... en dan heb je lekkere appeltjes onder de deken. Ja. Nou, en dan wil ik tot slot zeggen, eet meer appels. Ja, uh, dat is het appelgerecht. Uh, volgende oh, keer... Uh... Die appel voor... Wat? Zet nou een stukje hand in dat graag. Oh, wacht, ik had hem alweer in de tas. Hier, wacht maar. Hier is die. Kun dat, er... Stop dat dat? dat Propt dat er dan in dat oh, stuk houdt. Of onder hand. de tong houden, oh. dat stukje vel onder de tong. Hij moet er weer in. Dat is een stukje vel, dat en moet er moet in. Weer in. Dat er in stukje in. vlees moet onder de tong. Oh. Nou, verband eromheen. Of een pleister ja. of iets. Gatver. Nou, dat was een klein uh, akkerfietje met Peer. Zal wel weer goed komen. Uh, uh, kookmuziek. Oh. Dames en heren, dat was net eventjes een uh, natuurlijk lichte paniek. Uh, Peer is uh, tijdens muziek... Uh, ja, dan ligt hij nog wel een flink sporen van bloed. Maar hij is naar, zit nu bij Tetje. Uh, Tetje heeft uh, ooit eens een keer een uh, EHBO-diploma gehaald. Of in ieder geval, hij, hij heeft twee lessen bijgewoond. Van EABO, nou ja, anderhalve les. Want toen uh, begon het hem te vervelen. Uh, maar uh, ik geloof dat uh, Peer nu eindelijk uh, geholpen wordt... Tijdje, tijdje, kun jij misschien dan toch eventjes snel tijdens het verbinden open microfoon aandoen. De open microfoon. De open voor open iedere open berg kijken naar die wat kwijt wil. De open voor iedere berg kijken naar die wat kwijt wil. Voor iedere open berg kijken die wat kwijt wil. Uh, ja, uh, hallo in het kader van uh, de. Oh, ik moet. Uh, hallo, dit is uh, uh, Janine Teunissen. In het kader van deze behangmaand wordt bij de decorette Teunis op uh, aanstaande maandag om uh, half acht... een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over behang en uh, andere wandbekleding. En deze avond is bedoeld voor mensen kennis te laten maken met het moderne product behang en behangen. En naast de traditionele behangsoorten wordt er extra aandacht besteed aan het nieuwe vliesbehang. En er wordt ook gelegenheid gegeven om zelf dan te gaan behangen... En als u interesse heeft, dan moet u zich snel aanmelden... bij de decorette want het aantal plaatsen is heel beperkt. Dames en heren, Peer is bij mij teruggekeerd. Hoe is het, Peer? Je oh. zit, zit met ongeveer twee kilo verband om je hand. Dat is een soort, ja, als een soort enorme paddenstoel. Oh. Ziet dat er nu uit? Het bloed komt er zelfs daar nog doorheen. Hoe gaat het nou? Ach, goh, het is zo, zo pijnlijk. Hoor. Maar dat gaat toen niet zozeer, maar... Ik wat, wat? moest tetjes een sigaret tussen mijn vingers houden toen ik me ging verbinden. En die sigaret die zit er nog onder. Nou, haal het snel eraf dan. En die brandt nu nog. Kijk, goed komt allemaal rook uit het verband. Gadverdamme, haal het eraf dan. Ach, nee. Het, het, het, het vliegt in de fik. Hier, snel. Dit Maat en eroverheen, water. de vlammen slaan eruit. Hier, snel water eroverheen. Ach, ach, Je never. Godverdamme. Je never nee, eroverheen. een prik in mijn mond. Naar hey. buiten, daar buiten.